Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verlichting langs de snelweg moet vaker aangaan bij wintersweer. Daarvoor pleiten de ANWB en Veilig Verkeer Nederland in de Telegraaf. Rijkswaterstaat doet de lampen op sommige plekken nu s'avonds laat en s'nachts uit om geld te besparen. Maar volgens ANWB en Veilig Verkeer Nederland is het veiliger als de verlichting aanblijft, zeker als er sprake is van slecht zicht. De verkeersinformatiedienst, de VID, sluit zich hierbij aan. Een woordvoerder van de Rijkswaterstaat zegt in de Telegraaf dat de verlichting langs de snelwegen alleen aangaat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 Prinses Beatrix is vandaag jarig. De oud-koningin wordt 77 jaar. Waar ze haar verjaardag viert is niet bekend, maar gebruikelijk is dat dat in huiselijke kring gebeurt. Waarschijnlijk is dat dan voor het eerst weer op kasteel Drakenstein in Lagenvuurse, waar ze februari vorig jaar naar terugkeerde. Beatrix woonde van 1963 tot 1981, ook al op Drakenstein, waarna ze verhuisde naar huis den Bosch in Den Haag. Het weer, het is helder en droog en bij temperaturen rond het vriespunt kan het eerst nog glad zijn op de wegen. Vandaag scheidt de zon geregeld, maar in het zuiden zijn er meer wolken en regent het nu en dan. Vanavond kan er in het noorden ook een bui vallen. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Met nu, Toebak leeft. Dames en heren, met trots presenteer ik u... dat dit programma wordt gepresenteerd door Mark van Dalen en Jolanda Versteeg. Mag ik een groot applaus voor Jolanda? Voor Mark van Dalen. Ja, hou nou maar weer op. Goedemorgen. Het is een mooie ontredend. En gelijk. Oh, wauw. Het is toch altijd wel weer spannend, hè? Want als we onze, onze wilco er niet bij hebben, dan moeten we toch even wennen. Ja, hij probeerde vanochtend onze auto te starten, maar dat wilde niet helemaal nee? lukken. Dat, uh, dat is daar in de kop van Noord-Holland dan stukken minder, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik heb gehoord gisteren van uh, een vriendin van mij, die kwam dus vanuit uh, Amsterdam. En het was gewoon echt één dikke laag sneeuw. Ja, klopt. Ik, uh, ik kwam zelf uit, uh, uit uh, Utrecht. Gedaan. En ik heb de hele weg heb ik alleen maar sneeuw gehad. Ach, en de heenweg uh, was ook leuk. Ik uh, heb er drie uur over gedaan. Om mm. van Haarlem naar Utrecht te komen. Ja, nou dat vind ik dus helemaal niks. En dan ben ik toch wel heel blij dat ik dicht bij huis woon en werk. Want jij kan erg... gewoon lopen naar, naar je werk? Ja, als het echt te glad is, dan doe ik gewoon mijn mondboets aan en dan knerp ik door de sneeuw naar mijn werk. Helemaal lekker. Dus ja, dan, ja. Gelukkig uh, ik heb gewoon geen rare dingen gehoord. Ik weet niet of er nare dingen gebeurd zijn door de sneeuw. Uh, heel veel auto-ongelukken. Ik geloof niet echt uh, veel dodelijke slachtoffers, maar wel veel gewonden. Ach. Maar ik, ik heb er vier onderweg gezien. Dus... Oké, okay, ja, we gaan wel even kijken, nog even in de krant zo wat er allemaal gebeurd is. Het was met weekje wel, hè? Zomaar ja. het NOS-journaal op zwart. Ja, het was echt... Uh... <laughs> ik vond het heel bizar. En het was ook relatief gezien een klein incident. Ja. Hij was snel ontwapend en alles. Maar de hele avond aan de tv dan helemaal van streken. En denk ik van, jongens, dit, uh, dit moeten jullie toch kunnen handelen? Ja, alleen wat ik dan weer heel... Dan hebben ze zeg maar, nou oké, okay, dit is erg dat gebeurt en zo. En het is nieuws, dat begrijp ik. Maar dan zo lang. zit je midden in een film. En dan komt dat nieuws tussendoor. Dat vind ik prima. Alleen, ze hebben niks nieuws te melden. Dus nee. ze gaan weer dezelfde berichten herhalen. En weer dat filmpje zes keer laten zien. En, en het gaat maar door. En het gaat maar door. Ja, dus nou. uh, ik vond het op een gegeven moment... Uh, uh, was ik er wel klaar mee? Ja. Dacht ik wel van. Ja. Wat okay, mooi nou is, in het, het beginsel werd die meneer gewoon uh, bam uitgezonden. En gisteren werd er nog weer een klein terugblikje. Toen had hij plotseling een balkje of zo. Ja, ogen. Het, het, was, uh, ja maar het lag er ook weer aan welke media. Sommigen die, die, uh, hadden die man, zeg maar. Een, de Volkskrant had geloof ik die man uh, afgeblokt. Gebleurd. Gebleurd, ja. <laughs> en sommigen hadden weer wel de man in beeld, maar de politie weer afgebleurd. En uh, sommigen hadden gewoon, uh, zoals de Telegraaf, die had gewoon bam, alles er vol op. Ja. En, uh, maar ja, ik dacht, ja op zich, ik snap dat je die overweging neemt. Alleen, iedereen heeft het al volledig gezien. Ze weten allemaal al wie het is, dus dan heeft het geen zin meer. Nee. En dan dus... toch nog buren die wat willen zeggen? Ja, ik, nou, eigenlijk dat... mocht ik hem niet. Nou, <laughs> ik, uh, op zich viel het me uh, niet. Ja, ik luister vrij veel nieuws. En dan gaan ze naar zo'n plaats en dan hebben ze daar een interview... Ja, eigenlijk wilde niemand reageren. En iedereen die we die spreken, die, die zegt, ja ik, ja, ik kende hem eigenlijk niet. Nee, dus nee. nou, vraag zo. in ieder geval. Ja. Maar jij gaat vandaag ook de muziek bepalen? Heb je nog ja. speciale dingen meegenomen? Ik heb van alles meegenomen. Oh. Dus ik heb een beetje een, een mengelmoes van uh, okay. muziek. Oké, uh, nou, laat me horen dan. Ja. Ik ben benieuwd. Dat we een beetje wakker kunnen worden. Ik ben nog een beetje in de relax-modus. Ah, dat, dat, dat moet je altijd zo lang mogelijk volhouden. Ja, ik begin uh, met uh, Stare into the Sun van Crafty uh, Six. Goedemorgen. Ja, ik wist net even te pielen met mijn uh, internet uh, wachtwoord voor uh, Facebook. Maar uh, het is geen gelukt. Maar ik heb een uh, leuk bericht gevonden. Ik weet of jij wel zover. Ja, is dus in Duitsland dachten twee drug drugsdealers slim te zijn. Want ze gingen drugs smokkelen in kinderverrassingseieren. Dat is natuurlijk wel slim. Er zit een laagje mee. En dan kan je misschien nog uh, iets je, anders eromheen doen. Moet je ze niet naar Amerika toevoegen? Uh, want daar zijn die dingen sowieso uh, illegaal ja daar mogen mensen geen, uh, mogen oh. geen omdat er te veel kinderen in die speeltjes dachten dat het ook eten was oh en die hebben dan ook op eten. Okay. dus nu zijn ze verboden oké okay. maar ja, vertel in geval, verder in plaats van speelgoed stopten ze dus vijf soorten drugs in de chocolade eieren en het waren twee mannen van 22 en 28 jaar en heel slim maar dan gingen ze zich dus helemaal verdacht gedragen ja en daardoor uh, hadden conducteurs de politie gewaarschuwd want uh, het waren gewoon vreemde mannen. En ze bleken dus totaal 400 ecstasypillen... 19 gram heroïne, 110 gram hash... en 330 gram amfetamine... en 75 doses LSD te hebben verstopt in de chocolade-eieren. Hadden ze ook behoorlijk wat chocolade-eieren erbij, Ja, maar ook wat een gedoe dan. Want als je gewoon met de trein gaat... waarom zou je dan, uh, dat dan zo moeizaam verstoppen... Dan, dan, terwijl je op dat moment geen douane hebt, weet je wel? Ja. Dan doe je het gewoon eigenlijk in een, in een pakje mazena of zo, hè? Ja. Ja. Dan valt het ook niet zo op. Maar ja, het, het kan zomaar gebeuren. Ja. Dus, ze, ja. Hebben ze vet veel moeite gedaan zijn ze nog gepakt. Ja, ja het ja. is hartstikke veel werk om, om dat te maken. Ja. Dat vind ik hetzelfde als dat je surprises maakt. En zo van oh, al het gewerkt en eigenlijk wordt het alleen maar uit elkaar gesloopt. Ja, me me meestal maken wij ook zo de surprises dat je netjes een luikje open kan doen. En dan ja, dat is het fijnst. Ja. Maar ja, uiteindelijk maar gewoon een Ja, Daar zit en... er geen drugs in in die surprises natuurlijk. Wat zeg jij? Daar zit er geen drugs in toch? Neem nee, maar ja. af het algemeen niet, nee. Nou. Ja, jij hebt het over Duitsland. Ik heb ook een bericht over Duitsland. Um, een uh, man die, uh, die... wilde zijn vrouw ten huwelijk vragen. Ja, er zijn al heel veel... creatieve manieren geweest. Nou is het in Duitsland zo dat je... als je geflitst wordt, dat je een foto krijgt. Dus wat yeah. had hij gedaan? Hij had uh, uh, met de auto van zijn vriendin... had hij... Uh, was hij langs een flitspaal gereden. En dat heeft hij een aantal keer gedaan... tot hij geflitst werd. Yeah. En... Op het moment dat hij langs die flitspaal reed, hield hij een spandoek omhoog met nou, de naam van, die, van dat meisje. Will you marry me? Oh, oké, dat wel leuk. Eén ding had hij alleen niet over nagedacht. De, uh, de auto uh, stond op, nog op naam van de moeder. Dus die moeder kreeg na drie weken ongeveer de, de, de, de, foto, de, op de, de, de foto op de bus. Ja, die heeft hem wel doorgestuurd naar, uh, naar uh, ja, zijn vriendin. Oh, en um, ja, de politie vond de actie zo leuk dat ze de foto hebben uitvergroot. En er, er extra groot bij hebben gedaan. Oh, en, dat is wel mooi. <laughs> of je de boete moet betalen, dat staat er niet bij. Dat maar zal ik, uh, wel. ik denk het wel. Maar in ieder geval, ja, het was een, een leuk en het was de moeite waard. Want ze heeft ja gezegd. Dus, Oké, okay, nou. Okay. Ik vind het wel ludiek. Ja, zeker. Ja. Heb jij nog een leuk bericht? Ja, ik zie hier dat iemand 7 seconden te laat was voor 27 miljoen. Want uh, hij zegt, uh, je hebt nog één minuut voor de deadline. En dat bleek net te laat. Hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen de loterij Loto Quebec. Want de, de, de, de deadline voor de loterij was voor 9 uur s'avonds. Hij had ze voor die tijd gekocht. En uh, hij heeft sinds die dag al zo'n 100.000 dollar aan gerechtskosten betaald. En geëist dat de loterij hem de helft dan zou uitkeren. Maar de Canadese rechtbank heeft gisteren, zeven jaar na de trekking, een einde gemaakt aan die ulicie. En weigert de zaak te behandelen. En een woordvoerder zegt dat uh, de loterij zegt gewoon blij te zijn met deze beslissing. Want het duurde allemaal veel te lang. Dus iemand kocht dus loterijen, twee loten om kansen te maken op 27 miljoen. Maar het winnende lot werd zeven seconden na de deadline uitgeprint. Oh, nou, ik dat vind zou, het ook een ja. beetje raar eigenlijk. Ik snap wel dat je, dat je een rechtszaak, voor 27 miljoen zou ik ook een rechtszaak aanbieden. Ja, maar ik bedoel, het uitprinten, dat, uh, dat, dat, dat duurt dan iets la, langer. Maar ondertussen heb je het lot wel gekregen, dus je hebt voor mijn gevoel gewoon recht op. Dus nou ja, het is niet anders. Heb nee. je, het heeft je allemaal nog een ton gekost ook. Ja, nou ja. Nou, daar word je toch ook niet vrolijk van. Het was de moeite waard, ja. Ja, zeker. Ja. Het is een beetje als een, als een loterij, hè? Ja, is dus, ja. Dus, uh, hoe zeg je dat ook alweer? Uh, pompen of verzuipen, Ja, precies. Nou goed, laten we maar weer naar muziek gaan luisteren. Heel goed idee. wet like a dog, ginger ninja's. En daarvoor de Hofnar. De hof. Goed. Tijd voor... Uh, Zandvoortse berichten. Ik, ik mis de jingles gewoon allemaal. Ja, al, hè? Ik, ja, uh, ja. ja ik heb ze niet. Nee, helaas. Dus. Het uh, pop-up kantoor is geopend... in de gemeente Zandvoort. Er is een locatie in Jupiter Plaza... die is dus in gebruik genomen... door kwartiermaker Pascal Spijkerman. Denk je, wat is dat dan? Pascal Spijkerman is een, uh, iemand, een ambtenaar bij de gemeente Zandvoort. Was uit dienst en is nu weer voor een halve week zo'n beetje bezig. En hij gaat zich bezighouden met het uitrollen van de retail, retail sorry retail en horecavisie. En gaat eveneens werk maken van het DNA van Zandvoort. En dat was een openingswoord en Gerard Kuipers, de wethouder... die heeft de importantie benadrukt van beide projecten voor ondernemend Zandvoort... waar ook de inwoners en toeristen van gaan profiteren. En uh, het is de bedoeling dat Pascal een convenant gaat sluiten... waar iedereen achter staat... En het pop-up project moet Zandvoort nog meer en beter op de kaart gaan zetten. Uh, het pop-up kantoor dat is uh, maandag en dinsdags open, want dan werkt Pascal. En uh, het is dus naast Chef Thomas. En ik zou zeggen, loop gewoon binnen. Dat is gewoon de bedoeling. Dat je gewoon binnenkomt dat de gemeente uh, wat relaxter benaderbaar is. En het is, uh, ik moet zeggen, hij uh, zit ook in de Raad in Haarlem Pascal. Ja, moet het is zeggen. een hele benaderbare man. Ja, klopt. Jij ja, kent nou, hem? Ik, ik ken hem, ja. ja. Maar uh, ik, vind, uh, ik vind het sowieso altijd moeilijk om. Zeg maar, bij de gemeenteraad. Zeg maar, ja, je, kan dan die, die, die, je kan wel binnenlopen. In principe uh, altijd. Ja. Uh, tijdens de, de vergaderingen. Tenminste de, de, de fractievergaderingen. Ja. En je kan bij de... Bij de, de echte vergadering zeg maar, aanwezig zijn. Uh -huh. Daar mag je dan niet eens spreken. Maar, uh, maar ik vind het toch altijd... Er ja, toch altijd een beetje afstand. Uh, op Ja, maar hij is wel heel benaderbaar. Klopt. En klopt. Uh, dus hij is gewoon heel jong. Volgens mij is hij eind uh, twintig of zo. En ik denk ook als je gewoon daar eens gaat kijken... ondertussen uh, het is een beetje winkelachtig. Er, zitten, er hangen ook wat uh, sieraden nog te koop. En er, staat, er ligt wat kleding in. En Ach, het, is, uh, ja, het is gewoon uh, makkelijk toegankelijk. En ik zou zeker zeggen, ga eens een keertje kijken. Ja, en dinsdagochtend uh, heeft de politie Zandvoort uh, een grote controle gehouden op, op de een Zandvoortslaan. Ze controleerden op fietsverlichting. En uh, tegelijkertijd uh, werden ook fietsers en bromfietsers op de um, oude trambaan uh, gecontroleerd. Uh, in totaal werden er 14 bekeuringen uitgedeeld en uh, ja, de bekeuring is uh, 55 euro uh, en ja, fietslampjes zijn goedkoper. Dus, uh, ja, uh, dat ja, is waar. Zeker uh, uh, ja, even aan te raden om even een paar mooie fietslampjes te kopen en uh, ja, ook voor de veiligheid. de 3 euro heb je het even die, die dingen aan zo'n touwtje. Ja, en koop dan gewoon uh, voor 55 euro koop je lampjes, leg je die in je kast ja. en als je lampjes dan niet doen, up nieuwe lampjes. Ja, maar ze schijnen gejat te worden, die kleintjes. Ja, dat is irritant. Bij de Hema hebben ze ook. Oh, eh, jij zit er steeds even, af? Even, nee, ik heb, even reclame maken. Bij de Hema hebben ze van die lampjes. En die doen het heel goed. Het zijn eigenlijk een beetje dezelfde soort lampjes, alleen doen ze het langer. En die maak je met tie-ripsjes. Oh, dus, ja. en okay. mochten ze, En ze zijn niet zo heel duur, dus mochten ze nou op zijn, dan kun je ze eraf knippen. Of nieuw rijtjes erin, maar dat is meestal duurder. Dus ja. gewoon eraf knippen en nieuwe erop. En die heb ik op mijn fiets zitten. Ik vergeet ze nooit. Nee, nee. Ze doen het. Uh, ja. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Dus, uh... Ja, lekker hè, dat is wel fijn. Uh, er is komende woensdag 4 februari voor belangstellende een informatieavond in de Unicum over de Natuurbrug Duinpoort. Wat is het nou? We hebben natuurlijk nu al een Natuurbrug over, Zandvoort, uh, over het spoor Zandvoort over Veen. Maar uh, ze zijn bezig met een aanbestedingsdossier voor nieuwe, uh, nieuwe bruggen. <coughs> en uh, je hebt dus Duinpoort. En dan heb je nog een nog andere twee: zeepoort. En uh, ja, waar ze allemaal precies zijn, ik weet het niet. Dus daarom uh, moet je gewoon even naar die informatieavond gaan, Kijk <laughs> mij. Ze, ze willen nieuwe van die uh, ja, natuurbruggen. Van die plekken dat gewoon de dieren gewoon, uh, rustig door kunnen lopen. Op een gegeven moment en, rijden we uh, gewoon onder een tunnel door je richtingsantwoord. Ja, maar er, er ontstaat door deze tunnels een aaneengesloten duingebied van ruim 7000 hectare. En hierdoor wordt de versnippering die wij als mensen hebben veroorzaakt... door de aanleg van wegen en spoorlijn hersteld... Dus is ruim baan voor plant en dier. En als je meer informatie hebt... ga dan even naar www.prorail.nl... en dan heb je projecten. En dan slet je dan doe je EcoDuct Of kijk anders ook even op www.standvoort.nl... want daar kan je ook hier en daar gewoon doorklikken. Ja, en alle peuters verzamelen... want uh, de peuterbieb is weer gestart... in Bibliotheek Zandvoort. Uh, onder professionele begeleiding... Worden, wordt afgewisseld een uh, uurtje spelen... en natuurlijk heel veel voorgelezen... Uh, voor kinderen van, uh, van 4 tot en met 25 februari is het. En uh, ja, voor peuters. En de, het is een uh, leuke activiteit. Uh, begint om 10 uh, uur en uh, duurt tot 11 uur. En uh, de toegang is gratis. Geweldig. Ah, en oh, uh, het is op woensdagmiddag. Dat is wel even handig. Om... Ja, en dan kan je daarna naar uh, Duinpoort toe. toe. Toch? Toch? Goed? Ja. Ja. ja. Nou, dan dus, dan, uh, uh, straks hebben we om half tien nog een keer het antwoord nieuws. Ja. En dus we hebben nu weer... Uh, muziek. Muziek. Lipstick, junkie, deep the all-in world.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 Het is een prima nummer. Ja, en ik had het net over die fietslampjes. En toevallig uh, zit ik even op Bright te kijken. En daar zie ik opeens dat fietslampje voorbij komen. Dus ik denk, nou, even snel uh, kijken wat, er, wat ze erover zeggen. En uh, uh, ja, wat ze erover zeggen is... Um, de Thai Rap Gate, zo heet dat ding. Dat wist ik ook niet, maar... Um, dit fietslampje is misschien wel Hema's slechtste product ooit. Oh. In ieder geval niet goed getest. Uh, nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb het probleem niet gehad. Maar, uh, Jij hebt hem in het... uitgebreid getest. Ja, uh, maar ze hebben... Uh, het, uh, het schijnt dat in dat fietslampje... Uh, vrij snel condensvorming uh, vormt. Ja? En dan blijft hij aanstaan. Oh, en dan, dan is hij gauw leeg. En dan is hij gauw leeg. En aangezien je hem niet van je stuur af kan halen... blijft hij ook altijd buiten in de vocht staan... als je ja. in de stad bent of... In je schuur. Of. Ja. Dus hij uh, uh, pakt vrij snel vocht. En hij dacht: Nou ja, het zal wel bij mij het enige zijn. En toen is hij gaan informeren bij meer mensen die hem hadden. En die hadden allemaal hetzelfde probleem. Waardoor hij ja, binnen een week op langzaam doodgebloed was. Maar bij jou niet dus. Maar ik moet eerlijk zeggen: Ik, uh, ik heb ze er nu, uh, denk ik, uh, nou bijna een half jaar op zitten. Oh. Ja, die doen het voorbij. nog steeds goed. Dus, ja, perfect. Ja. Ja, misschien kan je ook even met blanke nagelak treffen omheen. Uh, Lakken. Ja, dat ze dan konden spreken kan komen Ja. Misschien ja. wel een goed idee, toch? Maar ja, het is niet heel handig van HEMA dat ze niet even getest hebben. goh, is je waterdicht? Dus ja, ja. ik vond het wel grappig dat ik toevallig dat berichtje tegen Ja, het is zeker. Heel toevallig. Uh, er is in. Uh, in Brabant is er een nieuw project begonnen. En het was helemaal niet de bedoeling. Maar het heet De Anonieme Sjaal. Het schijnt ook een hit te zijn op Facebook. En wat is dat dus? van Nou, je breidt een sjaal of een muts. En je laat er vervolgens voor wild vreemden achter. En het uh, was dus een dame die, die dacht van... god, dit is grappig. Ze liet zich inspireren door de Canadese krant... Windsor Star, waarin een verhaal stond over vrijwilligers... die muts en sjaals in de boom hingen voor straatarme mensen. En uh, Linda schijgrond heet ze. Die, die dacht toen van... oh, ik ga het zelf ook eens doen. Dus ze heeft een sjaal gemaakt, schreef er een leuke tekst bij... en drop het pakketje op een willekeurige plek. En uh, ze heeft een uh, verslag gedaan op haar Facebookpagina... waarna een sneeuwbaleffect is ontstaan. En over in het land worden nu... Door voornamelijk vrouwelijke ontwerpers pakketjes neergelegd. Wat een rotzooi helemaal. Maar de ene sjaal is nog mooier dan de andere. En uh, ze heeft nu al prachtige verhalen van Brabantse droppers en vinders gehoord. En uh, in parken, treinen, kroegen, scholen. En ga ze maar door. Overal liggen die kledingstukken. En uh, Wilma uit Andel dropte vorige week haar eerste pakket. En is nu bezig met een volgende dropping. En uh, zij schrijft zelf al van... Ja, deze actie tovert bij zoveel mensen. lach op hun gezicht. Ik dropt een pakket bij de supermarkt. En, daar, en daardoor ga je eens kijken hoe iemand het meeneemt. En ja hoor, een mevrouw pakt het voorzichtig. leest het briefje, glimlacht, dan loopt er stralend mee weg. Dat is toch gaaf om te zien? Ja, dus ik ga eens kijken of dat, uh, die Facebookpagina er is. Het doet mij een beetje denken aan een Amerikaan. Die, uh, die, heeft, uh, uh, die heeft een actie op een gegeven moment in New York uh, gestart. Ja. En, en die heeft daar duizend uh, uh, postcards, uh, uh, weet je dat, briefkaarten heeft hij uh, verzonden. Ja. En met zijn adres erop en een instructie. En aan de andere kant helemaal leeg. Met, ja, um, schrijf hier uh, je grootste geheim anoniem op. Ja? Of tenminste, een geheim anoniem op. Ja? En stuur die op naar... Uh, nou, en dat is een beetje uitgelopen tot een... Uh, en Hij heeft daar een, een, wel met de toestemming om uh, het anoniem eventueel te posten. Ja. Um, en hij, op zijn blog kun je een heleboel van die geheimen... Maar hij krijgt ongeveer uh, 40.000 brieven tegenwoordig per uh, week binnen... Met allemaal geheimen vanaf 40.000 brieven per week. Ja, en hij, hij schijnt ze allemaal te lezen. En dat is ook, een, uh, dat is ook via Facebook? En hij, nee, hij post ze op. Uh, ja, hij heeft gewoon een, een blog. Ik moet even opzoeken, want ik heb hem. Uh, ik oh, heb van de week op, uh, uh, in een podcast gehoord. Nou, en. Um, en dan ja, kunnen, het, dit kan er weer gebruikt worden door het uh, televisieprogramma Achter Gesloten Deuren. Ja. Ja, het, het, het leuke is, hij, hij selecteert ja. zelf al die, al die kaarten. En alles waarvan hij denkt van, nou, dit is niet geschikt om, dit is te persoonlijk of wat dan ook. Dat stopt hij in, weet uh, uh, uh, het, uh, stopt hij in een hele grote piramide die hij bouwt in zijn uh, kelder. En daardoor heeft hij een heel, ja, dat ziet er heel indrukwekkend uit. En dat zijn allemaal geheimen die alleen hij die, weet. Die te erg zijn. Ja. En degene die het geschreven heeft natuurlijk. Ja, en degene die het geschreven heeft. Het is onechte kinderen en zo. Ja, maar ook, uh, uh, hij had ook bijvoorbeeld eentje die. die die had dan uh, zijn brief opgestuurd, die, die had uh, geschreven om zelfmoord te plegen. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij het niet gedaan. Oh, oh die heeft hij dus, daarin gestuurd? Maar ja. die heeft hij uiteindelijk ook met het hele verhaal. En als je dat verhaal hoort, dat is heel emotioneel. Dus het is oh, dat is echt heel ik, ik ga hem even opzoeken. Maar ik ja. Ja. Wat ik gisteren las, die heb ook zo'n verhaal van uh, uh, uh, uh, een vraag stellen of zo. Een, een soort uh, uh, mailadres dan kan je een vraag stellen. En dan uh, stond daar dus van, ja, oh, mijn ouders die hebben allebei uh, bloedgroep 0. En ik heb bloedgroep A. Kan dat? Kan het zijn dat je in de loop van je leven je bloedgroep verandert? Een heel verhaal erbij. Van, maar het is gewoon heel duidelijk. Hij is dus gewoon geen kind van die ouders. Of van één van hun. Maar uh, er moet een A zijn. Want je kan nooit uh, bloedgroep A hebben. Als je, als je ouders allebei uh, zero, uh, zero zijn. Ja precies. Je? Dus die, of die moeder is vreemd gegaan. Ja. En het is een kind van een ander. Of, het is of hij is geadopteerd? Ja, ja dat kan ook heel goed dus dat zijn al inderdaad van die dingen dat je, oké, okay, ja. dat is interessant. Maar dat zijn best wel van die dingen. Als je dan zo'n vraag stelt, ik krijgt... ja, maar dat kan helemaal niet. Dan, maar, hoe, ja, dat je is toch ook wel heel erg. Ja, nou ja, op dat moment kan jij dus gewoon heel duidelijk uh, zeggen van, nou, mam, ik wil een DNA-test. Ja. Want ah. als die de, de DNA van moeder en kind uh, uh, overeenkomen, nou ja, dan uh, is het in ieder geval zeker. Dan, dan, dan weet hij dat zijn vader zijn vader niet is. <laughs> maar als het DNA met de moeder al niet overeenkomt, maar... dan weet je dat vrij zeker dat je geadopteerd bent. Maar die ouders die moeten dat gewoon voorkomen. En dan niet een of andere lulverhaal zeggen van... Ja, maar je had wel de, uh, bloedgroep uh, nul toen jij geboren werd. Maar dat verandert in je loop van je leven. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ja. Ja, ja. ja. Na, nou ja. Uh. Ja, ik, zit, ik, ik heb in ieder geval de, de anonieme sjaal gevonden op Facebook. Oh, ja, En het leuk. is ook wel een speciale... Uh, je, je bent niet zomaar lid. Maar het staat ook al, je mag geen commerciële reclameuitingen... op de groep doen bij je dropping... En, uh, en ook voor het krijgen koop van belodigheden zijn genoeg andere groepen. Gratis patronen mogen in de bestanden worden geplaatst. En berichten met uh, de vraag of de wol en dergelijke onwol... die worden zonder bericht verwijderd. Niet omdat we onvriendelijk willen zijn... maar omdat de tijd tekort komen om iedereen een persoonlijk bericht uh, te sturen. En de privacy van de vinders... ja, nee, dat mag ook niet. Er mogen geen foto's gemaakt worden van degene die, uh, die de sjaal mee terugneemt en zo. Maar de ja. belangrijkste regel, en die uh, hebben wij bij Toeberg Leven ook... Geniet, heb plezier, maak iemand anders aan jezelf blij... en het belangrijkste, onthoud hoe geweldig je bent dat je dit doet. Nou, ik vind ook het feit dat wij dit doen... hier bij CFM Antwerp... wij allemaal, dat vinden wij ook geweldig. En ik wil nog eventjes benadrukken... dat over een week hebben wij de Marathon-uitzending. Ja. Ja. En uh, daar zijn ook jingles van, die moeten we zo even opzoeken. Die, uh, die zijn er ongetwijfeld al. En uh, er is volgende week dus uh, om zes uur s avonds is er dus een uh, meet-and-greet in... Uh, Galassa. En ja. uh, Rut Jansen gaat het I geheel opleuken. En iedereen is welkom. Iedereen is welkom. En dat gaat volgens mij echt een happening worden. En we hebben er eigenlijk al zin in. Ja, en dan kun je alle IJ's ja. van CFM ontmoeten. Ja, en, uh, nou, ik zou zeggen, neem je, neem je boekje mee. Dan kun je een handtekening van me krijgen. Ja, ja geen probleem. <laughs> en misschien Mark ook wel, uit. en Wilke ook. Ja, ten, tenzij een contract onder mijn neus duwt, schrijf ik gewoon mijn handtekening. Geen probleem. Nou ja, als het een contract is dat jij uh, enorm uh, leuk mag gaan draaien bij een. Uh, een internationaal radiostation. Ik uh, betwijfel het. Ja, dat gaat niet gebeuren, waarschijnlijk. Maar, maar ja, we vinden het, het wel het leuk. Het idee is leuk. Ja, we moeten blijven dromen. Hè? Dat is dus inderdaad de truc. Blijf dromen. En maar probeer je dromen waar te maken. Ja, ik vind het mooi gezegd. This is the last time fighting on set today. I hope you agree. I won't do it again. Oh Lord, this house is on fire. This is the last Dat was Go Back to the Zoo, Haarlems bandje. Altijd leuk. En uh, met uh, House on Fire. Was je er nog, Jolande? Uh, ik ben er. Ja, ik zit te kijken naar de, de oude jingles van CFM, maar die zijn best wel grappig. Want, uh, je, je hebt hier eentje die heet De Westkus Lacht. Nou, die moet ik, gewoon, die moet ik even laten horen, ja? Kan ik even? Oh, uh, wacht even, dan moet ik uh, deze hebben. Ja? Daar komt-ie hoor. Ja? Spannend. Ik heb ja? hem, ik Kom hem echt, groffel. Ik heb hem echt aangekeerd. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Kijk. Ja, dat we, ze dat hebben waren alle, tijden. Ze hebben alle oude jingles uh, boven water getoverd. Daar ja. kunnen we nu uh, En hier ook? We. Een zee van muziek? Een zee van muziek. Nou, wel. Het ik ik ik zijn ik vind allemaal ze... oude jingles van vroeger. Ik vind ze niet zo heel oud, moet ik eerlijk zeggen. Nee, je kent hem nog. Nou, dat, dat, dat, dat wil ik niet meteen zeggen. Maar uh, uh, ja, ik vind het niet dat ik denk The van een music beetje is wat verouderd. Oh, wow, Dit lijkt die man wel. Die, die, die, uh, dat was zo'n straatzwerver uh, uit, uh, uit Londen. Oh, nee, uit, uit New York. Die dan gevonden werd. En die bleek dus nou eigenlijk een hele goede stem te hebben. En die uh, is doordat hij ergens uh, dat ze zijn stem weer even hoorde, is hij weer helemaal uh, back... Geweldig, die music. Ja, nee, oh, ja klopt, ja. Inderdaad, ik weet, ik weet weer waar je het over hebt. Ja, ja dat was zo'n zo man met... van het... Hij leek een beetje op uh, een van die... Uh, op, uh, ja, Lionel, dat... Lionel Richie met dat lange haar en zo. Dat was zo'n uh, filmpje dat je op een gegeven moment... Dat was echt zo dan reed je met een auto langs een zwerver. En toen vroeg ze... ja, Kun je anders wat zingen voor, uh, voor je geld? En toen begon hij te zingen. En toen had hij een... Of nee, wat zeggen? Hij had echt zo'n hele een hele Ja, prachtig, hè? Mooie stem. Echt zo'n radiostem. Oh. Uh, en die... Uh, ja, dat heeft, hebben ze op Facebook of, uh, op uh, YouTube gepost. En toen uh, is die man weer helemaal uh, populair geworden. En uh, is hij uit het slop getrokken. Uit het slop geraakt. Ja, het mooie is ook, want er was op een gegeven moment ook, uh, ook zo'n... Uh, iets op Facebook, dat er gewoon iemand bij een uh, benzinepomp staat. Van ja, van als u nou... Uh, kunt u een liedje zingen. Nou, toen begon hij te zingen. En die man die had een stem. Dat is echt niet normaal gewoon. Dus toen hebben ze dat uh, ook uitgezonden. En uh, ja, dat is... Uh, Natuurlijk wel een begin van een schitterende carrière natuurlijk. Ja, soms uh, kunnen mensen je heel erg verbazen. Ook, uh, dat vind ik ook altijd zo mooi bij die, bij die Hollandse Got Talent en dat soort dingen. Ik is ja. heel leuk als je zo'n filmpje hebt... waarvan dan komt er zo'n vrouwtje of zo op en dan denk je... Nou, het zal wel weer niks zijn, denk je <laughs> dan. Wat, wat moeten we hiermee? En dat zie je ook zo aan die jury en dan begint ze te zingen... in een heel diep opera of uh, ja. begint, begint zo'n heel oud vrouwtje. Je ja, dat was toen in, uh, in Engeland toch zo'n dame? Ja. En die ook. was ook een beetje uh, vreemd en die... Uh, woont volgens mij nog bij de moeder of zo. Ja. Dat is een heel, heel aparte daar. Maar zingen? Niet normaal. In Italië heb je er eentje gehad. Dat was een uh, non. Die, oh, ja. Uh, ja. Die, die, die kon ook onwijs mooi zingen. Maar ja. Die, ja, die vond dit wel een mooie manier om uh, het woord van God te brengen. Ja, nou dat... Uh, God zit in haar gewoon. Hè? En, zo zo werkt dat. En van uh, zo'n dansprogramma had je ook. Dan kwam er zo'n heel oud vrouwtje. Echt, die was uh, 86 was die. En, uh, en, een, en een jongen dat je echt dacht van, nou... En ze vroeg ook echt zo van, ja wat is jullie relatie? Ja puur zakelijk. oké. Okay, uh, zal wel. En, uh, niet nou, eens zijn oma zo. Nee. En, en uh, ze begonnen heel erg met, uh, hoe heet het uh, eerst? Met een hele standaard uh, uh, tango. En, ja, het zag er niet zo spannend uit. En uh, volgens drukte ze dus eentje op een knop en die muziek verandert... En zij zitten, of uh, tenminste eentje die zei zo van, ja, nou, weg ermee. En uh, ze, begin, ze kijken echt zo heel woest zo naar die ene persoon. En ze beginnen me toch, zoals ze te dansen met liften, dat je echt denkt van, op je 86e. Zo te dansen? Niet normaal. Ik zat het, ja. het filmpje even op uh, oh, Facebook Oh ja, die wil ik zeker even zien. Dat lijkt me hartstikke leuk. Want ik had nog een uh, berichtje over een uh, radioloog in Saudi-Arabië. Er, er kwam een kindje bij, ik moet zeggen, ik heb bij mijn eigen kind ook wel eens gehad. Maar uh, die, uh, dat kind kwam dus blijkbaar dan binnen van... Uh, God, die heeft wat ingeslikt. Nou, hij heeft hem door de scan gehaald. En toen bleek hij dus gewoon een Spongebob ingeslikt te hebben. En de, de, de, ja, die poppetjes die kunnen inderdaad wel... Uh, een een, een spons? Nee, echt een Spongebob Squarepants. Uh, oh, Zo'n zo plastic geurtje. Zo ja, die had hij dus ingeslikt. En die zat dus ergens uh, vast in zijn luchtpijp. En, uh, maar uh, uiteindelijk is, uh, hij was hij zelf... Uh, hij dacht eerst dat het een button was... En toen hij de foto wat beter bekeek, werden de contouren van de beroemde gele spons zichtbaar. Hij was echt in shock. Maar gelukkig voor de peuter konden artsen spons met succes verwijderen. Maar ik moet zeggen, ik heb wel eens een keertje gehad dat zocht mijn zoon ook. Die was, ik denk, vier of zo. Vijf, vier. En die kwam aan mijn bed en die stond er echt half uh, over zijn nek te gaan. En hij had, had dus zo'n vijftig uh, lieren stuk ingeslikt. Een wat? Zo'n vijftig lieren stuk. Dat is de grootte oh, uh, van uh, de, ja, de gulden. In die, dat was in het gulden tijdperk. En die bleef daar dus zitten. En dus hij was helemaal naar en zo. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Ik ben toen... We uh, hebben uh, broer bellen. Want ik denk, van, we moeten zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Overal voicemails en zo, weet je. Dus toen heb ik er echt huilend bij de buurvrouw aangebeld. En die is toen met mij naar het ziekenhuis gegaan. En uh, onderweg uh, hij ook een uh, half spugen En uh, nou, Toen hebben ze daar uh, ook een foto gemaakt. Maar waarschijnlijk is op het moment dat zijn nek gestrekt wordt... is hij naar zijn maag gegaan. Maar uh, hij is toch gelukkig via de natuurlijke weg uitgekomen. Maar het is echt... Uh, het is zo angstaanjagend als een kind zo'n groot uh, ding inslikt, weet je Dan denk je van, ja, zo'n heel klein uh, luchtpijpje en dat soort dingen, dan zit het allemaal vast. En dan ja, zegt ze altijd dus... van, ja, er mogen geen kleine onderdelen in zitten, want het kunnen kinderen inslikken. Maar ja, dit was geen klein onderdeel, dus, <lacht> zo'n <lacht> euro gewoon, is ja. best wel groot. Ja. Dus dan denk je van, nou ja, dan mag je maar gewoon met, het, uh, met dat geld spelen, weet je wel, met, uh, met die lira. Sturks of zo, 50 lira of zo. En die werden heel veel gebruikt ook als uh, vervalsing toen de tijd in uh, parkeerautomaten en al die dingen weer. Oké, okay, omdat het uh, bijna niks waard was. Ja, nee, omdat, ja, ook, het was minder waard dan uh, een euro of een gulden. En uh, de, de vorm en alles was precies hetzelfde, het gewicht. En, en de apparaten die uh, zagen het niet als uh, dat het een uh, ongeldige muntsoort was op dat moment. Dus wij okay. hebben ze toen bij de gemeente ook in de dat wij altijd geld telden uit de parkeermeters... Hebben wij dus uh, ook wel dat soort munten gezien. <laughs> dus, uh, ja, al maar. dat geld, hè. Want dan moet op een gegeven moment dat geld gehaald worden. En dan met een busje gingen we speciaal naar het postkantoor nog doen. Om al die zakjes te doen. En dan uh, moest dan beveiliging bij. De politie kwam ermee. En dan gingen wij het brengen. Maar ja, je rent er ook echt niet even mee weg met dat geld. Dat is zo zwaar. Ja, ja, ja. ja het is alleen maar klein geld. Oh, ja. Ja, nou ja. Dan zou ik tellen ook, hè. <laughs> En daar zijn we weer. Daar zijn we zeker weer. Ik heb hier uh, weer een artikel nog over nepwafels. Dit is ZFM. Ja, ja, vertel maar. Je bent alle singles aan het uitproberen. Ja. Die daar staan. Ik ben een beetje aan het kijken wat er ja, is. Ja, dat is, is ook leuk. Al die knopjes. En dat is moeilijk om daar niet aan te zitten. Ja, dat is zeker waar. <laughs> <laughs> uh, die nepwafels zoals waar Tariq Zet mee zwaai, die zijn de politie dus een dor in het oog. Het blijkt dus dat wel ze in België... bij elke sigarenboer te koop zijn... Bij ons is het, als het even uh, lijkt op een uh, echt wapen en het is een nepwapen, dan kan je dus gestraft worden. En die kunnen eigenlijk in theorie oplopen tot negen maanden gevangenisstraf of een geldboete van 18.500 euro. Dat vind ik toch wel raar? Ik bedoel, dan is het een neppistool. Als het nou een echt is, dat je dan. Uh... Ja, maar die dingen die, Zoals als je die, die filmbeelden zag, ja. dan leek het ook heel erg op.